...vissen in droebel water Deel 3 U Roos, met alle respect, uw zal en uw korrhoenders kunnen wat mij betreft op het dak gaan zitten... Er was beslist geen stroper die mij daarnet bijna in de lucht heeft laten vliegen. Met alle respect, meneer Daly... ik zou niet weten wie op ons landgoed u ook maar een haar zou willen krenken. Uh, Vertel eens, mevrouw uh, Rose, hebt u die ontploffing ook gehoord? Nee. Ik ben hele morgen in Glen geweest. Misschien moest ik het je niet vertellen, Daly... maar weet je wat de eerste gedachte van die vijzes was? Nee. Dat je misschien genoeg had van het vissen met vliegen... En dat je iets anders wou proberen. Wie? Ik? Ja. En dat de boel te vroeg is ontploft. Oh. Ja. <laughs> dat is een interessante gedachte, kolonel. Ja, hè? Ja, maar ook een ontstellend stomme gedachte. Dat ben ik met u eens. Volkomen belachelijk. Oh. Nou, ik geloof dat ik maar eens naar de waterval ga... ...die visors te helpen bij het zoeken. Ja, en... Uh, ...excuseert u mij, maar uh, met deze natte kleren... ...kan ik niet blijven rondlopen. Uh, Ken, ik, uh, ik ga naar boven iets anders aantrekken. Goed, ik zie je nog wel. Hm? Oké. Okay. Uh, zodra ik klaar ben, uh, kom ik weer beneden, Ken. Goed, zo. Koffie? Meneer Daly? Alsjeblieft. U begrijpt zeker wel, juffrouw Roos... ...waarom ik heb toegestemd dit geval voor uw broer te onderzoeken. Er bestaat waarschijnlijk geen enkel verband... ...tussen wat daarnet is gebeurd en de dood van Jim Cullinson. Ik had het niet over dat kleine ongelukje van mij. Ik bedoel, die man die u vanmorgen bij u had. Man? Ja. U was helemaal niet in Pildland. Maar u was ook nog geen 200 meter van de plaats van mijn ongelukje... ...in ernstig gesprek gewikkeld met een man met een groene pet en een kakkie overjas. Gebruikt u suiker? Ja. Alsjeblieft. U heeft dus zo even uw broer maar wat voorgelogen. Huh? Waarom? Ik... Dat kan ik u niet vertellen. Wie was die man? Ik zie niet in dat u daar ook maar iets mee te maken hebt, meneer Daly. Maar ik zie dat heel goed in. Iemand heeft vanmiddag geprobeerd me te vermoorden. En u en die geheimzinnige vriend van u... zijn de enige twee mensen die Mavis en ik... in de buurt van de ontploffing hebben gezien. Wij hebben u gezien. Laten we dus alle plichtplegingen nou verder terzijde laten, juffrouw Roos. Anders ben ik genoodzaakt u en uw broer te laten arresteren... bij poging tot doodslag. Mijn, mijn geduld is bijna uitgeput op dit krankzinnige landgoed. Wie was die man? U moet me beloven dat u het niet aan mijn broer vertelt. Ik hoef helemaal niets te beloven. Doe, alsjeblieft. Ik zal hem niets vertellen als het niet absoluut noodzakelijk is, juffrouw Roos. Wie was die man? Henry Talbot. Talbot, Dat Ta... Zeg me niks. Hij woont in Glasgow. Oh. Hij is taxateur en deskundige op het gebied van landgoederen. En op het gebied van explosieven? Hij heeft niets met die explosie te maken... Wat kunt u gerust van mij geloven? Misschien. Maar u maakt het me niet gemakkelijk, juffrouw Roos. Wat had meneer Talbot daar te zoeken? Ik neem aan dat u weet dat de helft van dit land goed van mij is. In ieder geval weet ik het nu. En de andere helft is dus eigendom van de kolonel. Ja, maar het gaat steeds verder achteruit met onze bezitting. Ik heb me nog nooit zo geschaamd als die avond toen Jim Collinson uit Afrika terugkwam. Oh, nee? Hij had dit allemaal gekend toen de tijden nog beter waren toen mijn vader nog leefde. Nou ja, hoe dan ook, verleden week... Ik meen dat het woensdag was... besloot ik drastische maatregelen te nemen. Zoals? Ik ben naar Glasgow gegaan. Ik heb een bezoek gebracht aan die Talbot, om mijn om advies te vragen. Oh. Ik wou zien of er een manier is... om onze financiële positie te verbeteren. Kende u hem? Ik had over hem horen praten. Zo. Hij had opdrachten vervuld voor een groot landgoed... op de grens tussen Schotland en Engeland... En mijn advocaat had me zijn adres gegeven. Mm -hmm. En toen? Nou, we bespraken de toestand. En hij beloofde me dat hij het land goed eens zou komen bekijken. Zo. Vorige week zaterdag kwam hij smorgens om tien uur onverwacht aanzetten. En tot mijn ellende liep hij meteen al mijn broer tegen het lijf. Ik was de hele morgen weg. En toen ik tegen de lunch thuis kwam, was mijn broer razend. Ah, daar kan ik inkomen. Ja, ziet u, ik moet dit allemaal wel doen zonder dat Regier iets van weet. Anders maakt hij weer zo'n herrie. Hemel mag weten waar het dan op uitdraait. Nu weet u wie die man was met die groene pet op. En waarom ik tegen u moest liegen toen mijn broer erbij was. Oké, okay, oké. Okay. Uw broer gaat trouwen, heb ik gehoord. Ja. Kent u zijn aanstaande vrouw? Mevrouw Humphreys? Ja, heel goed. Zo. Blijft hij hier wonen na zijn huwelijk? Ja. Ik betwijfel het. Het kan zijn dat hij het landgoed wel wil verkopen. Volgens het testament kan hij dat zelfstandig beslissen. Oh ja? Hij heeft mijn goedkeuring niet nodig. Misschien wil hij wel ergens anders gaan wonen. En u zou dat niet prettig vinden? Het zijn mijn zaken niet. Hij moet maar doen waar hij zin in heeft. Maar u zou liever zien dat hij hier blijft. Ik kan me niet schelen. Maar mijn gevoel zegt me dat een huwelijk met een weduwe... een grote stap is voor iemand van zijn leeftijd die jarenlang zijn eigen basis geweest... en zich allerlei hebbelijkheden en onhebbelijkheden heeft aangewend. Kom, kom, juffrouw Roos. Eerlijk, als hij hier weggaat... geloof ik niet dat hij erg gelukkig zal worden. Juffrouw Roos, ik ben toch blij dat u me dit allemaal verteld hebt. Maar ik smeek u. Geen woord hierover tegen de kolonel. Alsjeblieft. Ik wil u dit beloven. Als het even kan, zal ik zwijgen als een graf. GELUIDEN Wat doe jij daar? Kijken of ik wat kan vinden. Hij zou beneden komen als je klaar was. Ja, maar ik was zo benieuwd of de kolonel misschien iets had ontdekt. En? Tja, ik weet het niet. Hij is een paar minuten geleden met die wijze stroomafwaarts gegaan. Heb jij iets gevonden? Nee, niks, nee. Een gat in de grond, stukken rots en uh, aarde weggerukt. Ken, kijk eens, wat zou dit kunnen zijn? Daaraan? Gevonden. Waar? Hier, bij de waterval. Wat is het? Nou, is een, is een stuk van een kartonnen huls. En is het... Diatomiet, ja. Een explosief waarvoor je een brandende lont nodig hebt. Hè? Net als bij vuurwerk. Het kon wel eens belangrijk zijn, hè. Wees? Ja, dat dacht ik al. Ja, de kolonel en die vaaïsers keken net de andere kant op en... Uh... Toen heb ik het maar gauw in mijn tasje gestopt. Goed gewerkt, juffrouw Zangste. We zullen het zuinig bewaren, hè? want het staat wel vast dat dit me in het water heeft gesmeten. Ja, iemand heeft achter je rug de lont aangestoken en dan dat ding naar je toe gegooid. Ja, maar net niet ver genoeg. Gelukkig hè? maar. Wat gaan we nu doen? Uh, mijn visrommel ligt daar nog. Laten we het even bij elkaar zoeken en dan gaan we drie, vier langs. Oké. Okay. Huh? Nee, wees. Ja. Wil je vandaag op het land goed blijven? Oké. Denk jij nu werkelijk dat ik liever naar huis ga om een boek te lezen? Ja, He? laten we dan maar gaan. <laughs> Tot slot van rekening heb ik zo half en half beloofd... dat ik vandaag met twee bijzonder interessante vrienden zou gaan vissen. Ja. Laten we maar eens zien of we ze kunnen vinden. O, o zeg Mewis, Ja. Ja. Ik, eh, ik heb je nog niet bedankt, hè. Waarvoor? Ja. Nou. Dat je mijn hengel hebt gegrepen en me uit het water hebt getrokken. Jij ja, bedankt toch nooit? Ik doe het liever zonder woorden. Zo. <laughs> Ken, hmm? staat daar iemand te vissen? Ik ga op het gras zitten. We mogen niet tegen de lucht afsteken. Wie is het? Dawson, geloof ik. Zo, zo. En waar is Marius? Ik denk bij de volgende diepe plek. We zullen eens gaan kijken. Oké. Okay. Afhangen? Ah, hallo Kelly, hallo. Nee, geen vin, geen schub. En jij? Dit is een kennis van me, Juffrouw Sengster. Ah, mevrouw Sengster? Meneer Dolsen? Heb je nu meer geluk gehad? Het is maar goed bekijkt. Ik ben net niet de lucht ingevlogen. De lucht ingevlogen? Ja, iemand gooide een staafje dynamiet of zo naar mijn hoofd toen ik bij de waterval stond. Dat meen je niet? <laughs> Hebt u die klap niet gehoord? Ja, nu het zegt, ik heb wel iets gehoord, maar uh, ik wist niet wat het was. Ik dacht dat ze ergens iets aan het opblazen waren of zo. Dat waren ze ook. Mij? Ik <lacht> je bent dus maar niet verbaasd als ze voor jou ook zo'n verrassing hebben? Dat hoort bij de visvergunning. Ja, en uh, hoe is het afgelopen? Ah, ik werd in het water geslingerd. Mij vis heeft me uitgetrokken. <lacht> wat zeg je me daarvan? En wie heeft je dat gelapt hebt? Heb je iemand gezien? Nee, we hebben... Vind je het erg als we daar op dit moment maar liever geen antwoord op geven? Nee, nee, natuurlijk niet. Maar voilà. waar? Nu ja, ik vraag voorlopig niets meer. Maar uh, je zenuwen zijn best in orde, geloof ik. Hoezo? Een goede man, je staat erbij. Of er niets gebeurd is. Alsof je van plan bent gewoon nog wat te gaan vissen. Ja, ik ga het wat meer stroomafwaarts proberen. Heb ik er vandaag dan niet schoon genoeg van? Nee, nee, nee, nee. Ik heb sterk het gevoel dat we gauw iets groots zullen vangen. We moeten dus gewoon doorgaan. Gevoel, gevoel. Dat is soms heel bedrieglijk. Ik weet het bijna zeker, Dawson. Ze zijn moeilijk te verschalken in deze streek, Dd. Maar niet als je op het goede ogenblik het goede aas gebruikt, Dawson. Wat een klim. Ja, ja. Je hebt hier een mooi uitzicht over de rivier, hè? Ja. Doosan is nog steeds aan het vissen. Ja. <laughs> als je het zo noemen wil. Hij gebruikt spinners, maar ik geloof dat hij het met een gewone hengel ook niet zou kunnen. Hè? Hij is hier helemaal niet om te vissen. En Meijers ook niet. Denk je dat zij iets met die aanslag op jou te maken hebben? Ach, ik weet het niet. Kom, laten we gaan zitten en eens een tijdje naar hem kijken. Hij kan ons niet zien. Ken? Ja. Er komt iemand door het water naar hem toe lopen. Meijers? Ja. Nu gaan ze samen naar de kant. Hou je hoofd naar beneden. Kom. Ken, dat was een goed idee van je. Oh. <laughs> ja, je deed net alsof wij gezien hebben... wie dat stuk dynamiet naar je gooide. Ja, hij was er in ieder geval danig door van streek. Kijk, er komt nog iemand. Dat is die Vaises? Hij wijst stroom opwaarts. Het zou me wel wat waard zijn om te weten waar ze het nu over hebben. Ken, mm. weet je waaraan ik zit te denken? Nee. Dat we misschien allebei gek zijn. Waarom? Wel, ik ben er niet zo zeker van dat er voor jou een geval en voor mij een verhaal in zit. Weet je wat die Vaises doet? Hm? Nee, nee. Ik kan het zelfs niet raden. Ik wel. Hij vertelt Dawson en Myers waar ze het best kunnen vissen. En lieve Ken, dat is heel gewoon. Dat is nu eenmaal een onderdeel van zijn werk hier... We gaan terug naar de auto. Kom. En terug naar het hotel, want ik heb een geweldige honger. Dat is in ieder geval een goed teken. Ja. <laughs> Wil je een sigaret? Ja, dank u. Nog koffie? Uh, nee, nee, nee. Echt niet meer. Mm. We hebben onze lunch vandaag wel verdiend. Ja. Hm? Ik hoop dat je Dick daar ook kunt van overtuigen. Ach, denk je dat we hersenschimmen najagen? Wat denk jij? Schat je dat ligt er voor de hand. Ik denk dat Callussen is vermoord omdat hij iets wist. En ik denk dat degene die hem vermoord heeft... vandaag hetzelfde heeft geprobeerd met mij. Omdat hij dacht dat jij iets had ontdekt. Hm? Precies. Maar we kijken het nu toch ook eens van de andere kant, Ken. Veronderstel eens dat Rose een zonderling is. Hm? Neem eens aan dat Collinson wel degelijk... per ongeluk van die rotsen is gevallen. Ja. En veronderstellen ze dat die ontploffing van vandaag wel is veroorzaakt doordat jij per ongeluk op een staafdynamiet hebt getrapt mm -hmm. Voor de rest is alles en iedereen normaal Juffrouw Roos en die twee hengelaars in het hotel en die vaaises en uh, alles, uh, ja, goed, iedereen kom. Laten we dat allemaal eens veronderstellen Hoewel ik al gezegd heb je dat je voor weet? die uh, tomiet en lont moet aansteken. Ja, dank je maar goed, laten we aannemen dat we ons hier zitten aan te stellen en dat Roos zijn geld aan mij weggooit. Ja. Waarom moest Matthews die maandag dan zo nodig vissen? En Die avond dat ik hem op weg naar hier oppikte, vissen zonder vergunning? Terwijl de rivier zo aan het spoken was dat alleen een gek zou proberen iets te vangen. Had hij wel nou gevist? Ik heb hem een lift gegeven, maar een paar uur nadat Collinson vermoord was. Hij was in de heuvels geweest en ik kwam wel degelijk uit die richting. Ja. Misschien had hij gestroopt. In zulk noodweer. Schatje, luister eens. Laten we nu Dawson en Myers eens wat nauwkeuriger bekijken. Oh ja. he? Ze hebben hier verleden week vrijdag gevist. Vandaag alweer, ja. een week later. Ja, wat zou dat? Ze zijn er blijkbaar gek op. Maar ze weten er geen snaast van. Als die Pfizer zijn werk goed deed... had hij ze moeten vertellen dat ze vandaag niet met spinners moesten vissen. Ja, dat is he? waar. Ja, het waterpeil is er niet geschikt voor. En ga eens naar hoe ze aan een vergunning zijn gekomen. Ze hadden een introductie van een oud, leger vriendje van Roos in Londen... die nu achteraf toegeeft ja, dat hij ze niet eens kende. Ken, je bent te achterdochtig. En denk je dat Pollock ook te achterdochtig is? Pollock wordt ervoor betaald. Nee, ja. dank u. Dank u nee. Mm. Pollock wordt ervoor betaald. Ja. Misschien heeft hij juist daarom die kaart aan jou gegeven. Om jou te laten uitzoeken of er meer achter zit. Rose schrijft een brief aan zijn aanstaande vrouw en vraagt haar een paar dagen op het landgoed te komen logeren. Collinson komt hier, Collinson valt dood. Trouwens, ik geloof er ook niet zoveel van dat Collinson een natuurliefhebber was. Hij had alleen maar een camera bij zich. Ja. Het kan natuurlijk wel zijn dat je gelijk hebt, dat al die dingen bij elkaar in een bepaalde richting wijzen, maar als je nu maar eens wist welke. Oh, je hebt straks heus wel iets voor de Maak je me toch eens, schatje <lacht> Dit wordt een spannend verhaal ah, Denk je dat dat de enige reden is waarom ik met jou ben meegegaan? Hm? Ja, het zou mij niet verbazen Wel, ik zal het je <lacht> nog wel eens vertellen hm? O oh, ja? Ja Wat <lacht> is er weer aan de gang? Dit moet een nieuwe hoofd weg worden ...waar die Matthews aan werkt. Ja, hij is de uitvoerder. Zou hij er zijn? Ik weet het niet. We zullen het even vragen. Ja. Hé, hey, waar kan ik meneer Matthews vinden? Matthews, die zal wel thuis zijn. Hij is een uur geleden weggegaan. Weet je waar hij woont? In Venneville, dat is. Ja, even verderop. op. Rustig. Rustig. Het is verder voetbal. Tja, wat een geheugd hè? Maar een paar huizen. Waar woont Matthews nu? Daar, dat witte huisje aan ja. de andere kant van die akker aan de rivier daar. Ja. Dat is de Stroen, de. Hé, wat is het? Wat voor merk auto is dat? Naast het huisje van Matthieu's? Ik kan het niet zien. Er ligt een kijker in het handschoenkastje. hier, vlag... Hier. Bedankt. Ja hoor, een Austin. Een zwarte Austin. Tja, wat zou dat? Wegwezen. Hier, pak aan. Ja, maar wat was er? Herkende je die auto? En of? Wie zijn auto is dat dan? Van Dawson. Ik heb hem gisteren voor het hotel zien staan. Dawson? Ongelukkig. Waarvoor? Dat er dus toch meer achter zit. Ben je er nu eindelijk van overtuigd? Ja. Wat ga je doen? Wachten tot het avond is. Dan kom ik hier weer naartoe om in te gaan op die vriendelijke uitnodiging van meneer Matthews. Uitnodiging? Welke uitnodiging? Hij zei toen dat ik kon aanlopen wanneer ik maar zin had om te vissen of uh, als ik er iets wou overweten. <laughs> dat komt goed uit. Zeg. En wat moet ik doen? Rustig in het hotel blijven en wat lezen tot ik terug ben. Kent u me nog? Laat eens kijken. Nee? O oh ja, nu weet ik het weer. U hebt me laatst op een avond een lift gegeven. Meneer Daly, niet? Zo so is het. <laughs> Top zeg. Kom erin. Dank je. Deze kant op. Dit is mijn woonkaart. Dank je. U hebt me dus gevonden? Ja, ja, het is doodsimpel. Ik vergeet het nooit als een hengelaar me iets heeft beloofd. Huh? Wilt u vissen? Uh, ja, ik heb alles achter in de wagen liggen. Gaat u vanavond? Wel, uh, ja, ja, ja, ik denk het wel. Hmm. Het is er een prachtige avond voor. Maar u bent vroeg. Het is net even over half acht. In de struan komt de vis pas weer in beweging over een paar uur. Ik heb het gevoel dat ik nou eens een flinke aan de haak zal slaan. Denkt u dat? Ik ben er zeker van. Maar ga zitten, kerel. Dank. We gaan eerst een borrel drinken voor ik de spullen bij elkaar zoek. Mm, graag, het zou er best in gaan. Houdt u van moutwhisky? Ah, uh, het is wel eens lekker voor de verandering. Ja, weet u. Ik kan me niet begrijpen dat jullie, Canadezen en Amerikanen, die whisky kunnen drinken. Oh, nee. Nee. Het is net. Nou. Ik kan hem niet door mijn keel krijgen. Water? Nee, nee. liever puur. School. School. U bent wat vroeg, meneer Daly. Uh, vindt u? Ja. Net nog wat te vroeg. Het is soms de moeite waard om in de zomer s'avonds geduld te hebben... als je wat behoorlijks wilt vangen. Om nog wat te wachten. Mm -hmm. Dat wil zeggen, als je werkelijk de grote jongens aan de haak wilt slaan. Ik kan goed wachten, meneer Matthews. Ik heet Jim. Ken. Ken Daly. <laughs> Zoals ik zei, ik kan heel goed wachten. Weet je, soms komen de grote vissen naar jou toe. Als je maar lang genoeg wacht. Dat bedoel ik. Vissen bestaat voor een belangrijk deel uit wachten. <laughs> zit jij hier het hele jaar? Nee, nee, nee, nee, alleen van het voorjaar tot de herfst. Totdat karwei aan die weg klaar is. Het is hier wat rommelig vandaag. De werkster komt morgen weer terug. Oh, dat geeft niks. Zeg, ik heb me eindelijk al eens afgevraagd wanneer je eens langs zou komen. Nou, ik, ik heb het uh, druk gehad. Hoe kun je het in je vakantie nou druk hebben? Vang je nogal wat in de hemlock? Hoe weet jij dat ik het in de hemlock heb geprobeerd? Dat uh, heb ik me laten vertellen. Oh. Je hebt reuze geluk gehad dat jij daar mag vissen. Mag jij dat dan niet? Geen schijn van kans. Oh. Die uh, rentmeesteren devices ja. laat me niet meer bij. Waarom niet? Nee, je weet hoe die kerels zijn. Hij heeft me een keer gesnapt toen ik zonder vergunning bezig was. En nou wil hij het helemaal niet meer hebben. Behalve... die maandag dan toch? Maandag? Welke maandag? Die avond toen ik je een lift gaf op die weg door de bergen. In dat noodweer. Maandag? O oh, ja, je hebt gelijk. Toen ben ik zo ver met je meegereden. Het was toen niet bepaald prettig visweer. Nee, zag dat wel. Verschrikkelijk. Maar die avond heb ik niet in de hemlog gevist. Oh nee? Oh, ik, ik dacht het alleen maar. Nee? Geen sprake van. Het was in een van die kleine bekjes, verderop in de heuvels. Oh. Maar het ging op het laatst zo hard regen dat ik ermee moest ophouden. Ik had die visors zien rondsluipen en daarom was ik wat verderop gegaan. Hier, neem er nog één. Ah, dat is een goed idee. Dank u. Cheers. Cheers. Vandaag heeft iemand geprobeerd me in de lucht te laten vliegen met dat uh, diatomiet van jou. Hoe bedoel je dat? Iemand heeft me zo'n staafje naar mijn hersens gegooid... Bij de waterval van de Hemlock. Wanneer? Vandaag? Ja, vanmorgen. Om ongeveer half twaalf. Wat is er precies gebeurd? Ik weet het nog niet zeker. Er was een ontploffing achter me... en ik werd door de luchtdruk in het water geslingerd. Wie? Wie? Zeg, wat denk je nou? Ik verzoop zowat. Ik, ik heb natuurlijk niemand gezien. Maar waarom denk je dan dat... dat het die rommel geweest is die wij gebruiken? Ik heb een stuk van de lege huls. Ja. Kijk maar. Mm, ja, ja, dat is wel degelijk van ons. Dat wil zeggen, het is hetzelfde goedje dat wij gebruiken. Heb je er enig idee van wie me dat gelapt kan hebben? Mijn mensen kunnen er niet bij. Waar bewaar je die rommel? In een stenen schuurtje hierachter. O, bedoel, bedoel je dat, dat je dat hier bewaart? In je eigen achtertuin? Kom maar mee, dan zal ik het jou laten zien. O, ze hangen die sleutels hier zomaar voor het grijpen? Wel ja, je dacht toch niet dat ik die zware krengen in mijn broekzak zou dragen, niet? Hoe bestaan er dan geen, geen wettelijke voorschriften over het opslaan van explosieven? Reken maar. En als mijn maatschappij dit wist, lag ik eruit. Dat wel, maar ja. Hoe moet je die rommel eigenlijk bewaren? In een cementenbak met daaromheen een tweesteens veiligheidsmuur. met een totale dikte van 20 centimeter. Oh. en 300 meter van het dichtstbijgelegen bewoonde huis. <laughs> ja, zo staan het in de voorschriften. Hier is het. Ik zou me toch maar liever aan de voorschriften houden als ik jou was. Moog. Oh. Er is geen gevaar bij. We hebben niet zoveel in voorraad. Alleen maar om af en toe zoiets op te blazen als we met de weg bezig zijn. Ik zal het licht even aandoen. Hmm. Al die hulzen zitten in kistjes. En waar liggen de lonten? In die dozen daar. Hmm. Ja, ah, bedankt. Ik vraag me af of ik hier iets wijzer van word. Alleen maar dat ik hier mijn explosieven bewaar. Meer niet. Heb je een voorraadadministratie bij? Heb ik nog nooit gehad. Ik ben de enige die de sleutel heeft. En eh, iemand anders heeft die sleutel gebruikt? Daar geloof ik niks van. Maar dat moet toch. Hoe komen ze anders aan die rommel? Misschien is het iemand geweest aan wie ik er wat van heb gegeven. Heb je er iemand wat van gegeven? ben je nou helemaal gek? Wie? Een oude man. Watson heet hij. Wanneer? Hmm, drie weken geleden. Waarom? Barney Watson wilde dynamiet hebben om er de zalm mee te vangen in de hemlock. Oh, je bedoelt dat hij een stroper was? Precies. Hij heeft me dagenlang mijn kop gek gezeurd. Hij wilde het kopen. Toen zat ik op een avond in de bar van het hotel in Hendrick Hills. En De uh, Devices was er ook bij. Ik vroeg hem of ik een vergunning kon krijgen voor de hemlog, maar hij weigerde. Ik kreeg het toen zo op mijn heupen dat ik de volgende dag tegen Bonnie zei... dat hij maar even langs moest komen. Ik heb hem toen een paar patronen en lonten gegeven. Hij zei me wel niet waarvoor hij ze nodig had, maar uh, ik wist het wel. Cheers. Cheers. En... Uh... Waar kan ik die Barney Watson vinden? Op het kerkhof. Wat? Ja, drie dagen nadat ik hem die patroon had gegeven is hij overleden. Aan longontsteking. Tja, hij was in de heuvels doornat geworden van de regen. Ermee door blijven lopen en zo. En, en heeft uh... hij nog ergens familie? Ja, Annie, zijn dochter, woont in het dorp. En je weet zeker dat niemand anders bij die patronen kan dan jij? Niemand. En er is niemand bij geweest ook. En er is niets weggenomen. We hebben er sinds het voorjaar niks meer van gebruikt. Wat ze me vanmorgen naar het hoofd hebben gegooid... kan natuurlijk ergens anders vandaan zijn gekomen. Ja, dat kan best. Zeggen, ben je al naar de politie geweest? Nee. Dat zou je toch eigenlijk moeten doen? Misschien wel. Ik zal er eens over denken. Nou, wat zullen we doen? Nog een borrel of gaan we vissen? Waar ben ik anders voor gekomen? Ik kan mijn spullen halen. Goedemorgen, kolonel. Wat gevallen? Ah, twee mooie schotjes gisteravond. Zo zo. En waar? In de stroen bij Featherfoot. De stroen? Hm. Mm. Wat moest je daar doen? Ah. Ik had een uitnodiging om mijn gelukjes in de stroeren te komen proberen... en dat heb ik dus gedaan, gisteravond. Een, een uitnodiging? Ja, van een zekere Matthews. Matthews? Dat is die verdomde. Oh, pardon, juffrouw Sankt. <laughs> Trekt u zich van mij maar niet aan, kolonel. Als u nu eenmaal zo over hem denkt... Ik ben wel wat wijzer geworden. Van die vervloek? Ik me niet kwalijk. Van die Matthews? Ja. Uh, van wie is die auto, kolonel? Auto? Welke auto? Die bij u voor de deur staat. Oh, uh, mijn aanstaande vrouw is er. Mevrouw Humphries? Zo. So. En wanneer is ze gekomen? Een uur of twee geleden. Uit paard. Nou ja, ik begrijp je wel, Danny. Je wilt haar zeker spreken, hè? Ja. Is ze binnen? Ze zit aan de koffie. Ze zei dat ze hier zou komen als ze klaar was. Zou u het erg vinden als ik eens even naar haar toe ging? Ik wil haar graag even alleen spreken. Waarom? Zo zal je niks kunnen vertellen wat je nog niet Dan weet. Dan blijf ik hier wat bij u in de zon zitten, kolonel. Is dat geen mooie oplossing? Ja, een <laughs> Reuze idee, schatje. Tot zometeen. Die heeft me er alles van verteld, meneer Daly. Dat hij u gevraagd had om naspeuringen te doen... naar de dood van meneer Callensen en zo. Goed, mevrouw Humphries. Uh, wilt u me dan eens vertellen wat u precies weet... van wat er die maandag is gebeurd? Hè? U bent die dag hier geweest, nietwaar? Uh, dat wil zeggen, tot aan de lunch. Mm -hmm. en toen ben ik weer teruggegaan naar Peurt. Juist. Uh, wanneer heeft u dan van het ongeluk gehoord? Later op de avond... Toen Reggie me opbelde. Ah, juist, ja. Uh, mevrouw Humphries, zou je er geen bezwaar tegen hebben als ik een paar. Uh, persoonlijke vragen stelde? Oeh, nee, nee, ik denk het niet. Uh... Dank u wel. Hoe lang kent u kolonel Rosa? Nou, laat eens kijken. Twee jaar, geloof ik. Twee maar jaar. sinds mei van dit jaar zien we elkaar veel vaker dan daarvoor. Mm. Kunt u nogal opschieten met zijn zuster? Oh, niet zo goed als ik wel zou willen, meneer Daly. Ja. Dit zijn moeilijke dagen voor haar. Oh. Ze is erg op haar broer gesteld, weet u. Ja. Hoe reageerde zij op het bericht van uh, uw verloving? Oh, ook al niet de best. Ik kwam hier verleden week donderdag tegen een uur of elf aan. Mm -hmm. Reggie en ik hadden besloten het haar onder de lunch te vertellen. Nou, het was geen erg gezellige lunch, weet u. Ja, een beetje geforceerd. Nogal, ja. <laughs> Daarom nam ik me voor na het eten zonder zo vier ogen met haar te praten om haar, uh, ja, misnoegen weg te nemen. Maar tijdens dat gesprek werd ze het er niet beter op. Je bedoelt dat ze het eenvoudig niet goed vindt dat u met de kolonel gaat trouwen? Ja, maar ja. dat was niet de echte reden. Ze maakte zich het meeste druk omdat we van plan zijn ergens anders te gaan wonen. Dat oh. zou betekenen dat Reggie het land goed opgeeft. Ja, dat begrijp ik. En uh, dat willen ze niet. Ja, ik, ik, ik, ik weet niet of ik u dat allemaal wel mag vertellen, meneer Daly. Het zijn allemaal nogal persoonlijke kwesties, weet u? <gacht> Mevrouw Humphries, misschien wilt u er wel aan denken dat ik handel in opdracht van uw uh, verloofde. <gacht> nou goed. Uh, u weet waarschijnlijk al ongeveer wat er hier mis is. Ik, uh, ja, ik denk het wel. Ja, ja. Oh, een uh, kopje koffie, meneer nee, nee, Daly? Nee, dank u. Dank u. Zowel Reggie als zijn zuster houden van dit landgoed. Het is al generaties lang in de familie. Maar feiten zijn feiten. Het brengt eenvoudig te weinig op. Ja. Ik heb met Reggie en die Vices de boeken eens doorgekeken. Mm. Ja, er, er zit geen toekomst meer in. Ja, maar is er dan geen manier om daar verandering in te brengen? O, jawel door bussen vol toeristen uit Engeland te laten komen... die dan met open mond staan te gapen... naar de historische schoonheid van een wat vervallen Schotsland. Goed, oh, we zouden winter ski-enthousiast hierheen kunnen halen... of, of, of teenagers, teenagers uit de stad... die dan met hun auto's over alle wegen hier gaan rossen we zouden ook de vis en jachtrechten kunnen verpachten aan de eerste de beste die betalen wil. Ja, dan zou de nee. rest natuurlijk vanzelf voor. Uh, souvenirwinkels, moetaals, stalletjes van dat soort dingen. Ja, zakelijk bekeken lijkt me dat geen gek idee. Ja, maar Roger zou zoiets niet kunnen hoor. Net zo min als hij een, een, een ijssalon zou kunnen drijven. Ja, en Etel denkt dat u hem opstookt om de zaak te verkopen en er van door te gaan. Hè? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, maar ja. dat is niet zo. Oh nee. Ik, ik wijs alleen maar op de harde feiten dat hij er beter nu uit kan trekken. Ons mm. huwelijk heeft hem de kans. Juist. Ja, uh, uh, Vertel u <klaas> me nog eens iets over die dag dat Collinson uh, uh, stierf. Uh, die maandag. U zegt dat u na de lunch bent vertrokken. Huh? Bent, u, bent u rechtstreeks naar huis gegaan? <klaas> Is dat de manier van een detective om te vragen... of ik iets met de dood van Collinson heb uit te staan? U? Aha. Goed geraden, mevrouw. Nou, laat me dan even nadenken, hè. Doe maar rustig, mevrouw. Ik ben meteen na de lunch weggegaan. Mm -hmm. Ik zag Ethel met de wagen terugkomen uit van een voet... en daarom heb ik even gestopt om afscheid van haar te nemen. Dat ja. herinner ik me nog. ja. ja. Nou, toen ben ik langs de weg van Fort Williams naar Loch Lomond gereden. Ja, ja. Ik was van plan eerst even in Glasgow te gaan voor ik naar Perth terugreed. Ja, ja het is een hele omweg, hè? Oh, ja, een honderd kilometer. Ja. Maar ja, dat moest toch wel even. Ja. In Glasgow heb ik gegeten met een oude schoolvriendin van me. Ja. Sheila Henderson, een onderwijzeres. Oh, mag ik u ook vragen waarom? Meneer Daly, ik was toch net verloofd? Zelfs voor een vrouw van mijn leeftijd is dat toch altijd nog iets om aan een vriendin te vertellen. Huh? Dat ze is een goeie mevrouw. ja, natuurlijk. Uh, ze woont uh, in Mansions, nummer 14, mm. bij Charing Cross. Yes. Ze is ongehuwd, mm. heeft gestudeerd aan de universiteit en geeft Engels ah, en geschiedenis. Ja, ja, het is al oh. goed. Dank u, dank u. Ik geef ook gewoon, mevrouw. Uh, oh nog koffie? O ja, meer dan genoeg hoor. Pamela, dit is juffrouw Sangsta. Ze helpt meneer Deli bij het onderzoek. Oh. Mevrouw Hemfries, mijn staande vrouw. Mevrouw Humphries. Uh, Juffrouw Sangster. Uh, mm. Maar gaat u toch zitten? Dank u wel. Dank u. Uh, wenst u allebei koffie? Uh, nee, dank u voor mijn Ja, niet. ik, oh, ik lust nog wel een kopje. Ik dacht dat je bij de kolonel in de zon zou blijven zitten. Ja, maar Reggie. De, de ja, kolonel wou liever terug naar binnen. Oh, oh, ik zeggen, uh, het werd wat koud, vond ik. <laughs> ben je weer wat wijzer dank. geworden over het buitenleven, Meivis? Oh, een beetje. De uh, kolonel Rose heeft me iets over stropen verteld. Oh. Hebben jullie daar op het ogenblik veel last van, Reggie? <laughs> Niet veel. We hebben er vorige maand twee gesnapt. Gelegenheidsstropers uit Glasgow. Ja, de mm. kolonel vertelde me over een stroper uit het dorp. Een oude man, uh, hoe heet hij ook weer, kolonel? Watson. Ja, Watson. Bonnie Watson. Watson. Mm. Goeie oude Bonnie. Hij was onze recidivist. Ieder <laughs> voorjaar was hij een paar weken bij ons te gast. Mm. Wist u dan dat hij weer op pad was? Oh ja, ja, dat wisten we. Maar ziet u, hij was niet hebberig. Hij ving een stuk of zes vissen in het voorjaar en... Verkocht ze dan aan hotels tussen hier en Inverness. Oh, en dan hield ja. hij zich weer netjes tot september. <laughs> ja, we missen mm -hmm. Barney. Hij hoorde eigenlijk zo'n beetje bij het landgoed. Is hij dan weg? Hij is drie weken geleden gestorven. Oh. Ja, hij liep zeker al tegen de tachtig. Uh, hoe stroopte hij, kolonel? Met, uh, met dynamiet? Dynamiet? Hmm? Nee, nee. Als hij dat gedaan had, dan hadden wij hem meteen laten opsluiten. Nee, Barney gebruikte de meer geëikte methode Hij was een handige stroper Hij gebruikte de otter oh, Wat gemeen otter. om een afgerichte visotter te gebruiken om... Nee, nee juffrouw Sangster Barney's otter was geen beest oh, nee. Maar een eenvoudig plankje Een ah. ah. ja. ja. eenvoudig dan plank. haken met aas onderaan ja. Soms gebruikte hij zethengels. Mm -hmm. En soms ook schepte hij de vissen gewoon met een net uit. Zo. Ja. <laughs> dynamiet. <laughs> nee, dat was niet voor Barney. Hij had ook zijn beroepsvierheid, weet u. Oude Watson had geen dynamiet van Matthews nodig om mee te stropen. Of Matthews heeft het verhaal dat Watson een paar patronen van hem wilde hebben, maar verzonnen. Ja, waarom zou wij. Als hij er zelf niet over begonnen was, had ik er niets van geweten. Ja. En ik zou er nooit zijn achtergekomen ook. Zijn met niet dat um, Watson's dochter in het dorp woont? Annie, ja. Oh zeg, pak eens even een papiertje en schrijf nog een adres op dat ik vandaag te weten ben gekomen. Oké, okay, zeg maar op: Sheila Henderson. Henderson. Kilde mansions. mansions, nummer 14, Glasgow. 14... Glasgow. Wie is dat? Een vriendin. Ah, wat voor een vriendin? Een onderwijzeres. <laughs> Jouw onderwijzeres? Dan moet ze oud zijn. <laughs> een vriendin van mevrouw Humphreys, liefje. Hoe weet je dat? Dat heeft mevrouw Humphreys mezelf verteld. Is ze van enig belang? Ze is het alibi van mevrouw Humphreys voor maandag. Alibi? Ja. Sheila Henderson is de vriendin... ...waar mevrouw Humphreys in Glasgow mee gegeten heeft... ...nadat ze hier maandag was weggegaan. Denk je dat het belangrijk is? Alles is nu belangrijk. We gaan er vanavond naartoe. Gaan we naar Glasgow? Ja. Ik geloof niet dat we iets beters te doen hebben. Bovendien vind ik het tijd eh, dat we Pollock nog eens spreken. En ik vind dat het tijd wordt dat ik Dick ervan weer haalt me te ontslaan. Maar oh, dat doet hij niet, meisje. Neem dat maar van aan. Ah, dat klinkt nogal zelfverzekerd. Zijn we iets op het spoor? Zeker, juffrouw Zangsta. We zijn iets op het spoor. Aha. Iedereen heeft iets te verbergen. Iedereen. En zij die niets te verbergen hebben, liegen. Oh. En uh, wij zitten er middenin. Daar ben ik zeker van. Ja. Wat moesten Maaien en Dawson bij Matthews? Hè, liefje? Aha. Waarom ging Pamela Humphreys weg een paar uur... voordat Collins werd vermoord? Ze zegt dat ze onderweg Edel Rose is tegengekomen. Die met de auto uit Vedderfoot terugreed naar het landgoed. Maar. Edel Rose heeft me verteld dat ze die maandagmiddag mijlen ver weg zat. En wie is die Talbot? Die, die, die, die taxateur? Ja, dat is ook waar En waarom vraagt Roos niet waarom het niet wat opschiet met het onderzoek? Waarom heeft hij, heeft hij plotseling geen haast meer? Ah, ik begin zin te krijgen in mijn verhaal. Vooruit! Wat vooruit? Laten we iets gaan doen. Naar Glasgow gaan bijvoorbeeld. Nee, nee, nee, nee, nee. We gaan eerst nog even een bezoekje afleggen in het dorp. Mevrouw Watson? Ja. Mijn naam is Daley. Ik ben bezig met een onderzoek naar de dood van meneer Connolson. Dit is een kennis van mevrouw Sanster. Oh ja, goeiedag. Onderzoek? Wat voor onderzoek? Mogen we even binnenkomen? Dan zal ik u vertellen wat we graag van u zouden willen weten. Ja, ja, komt u binnen. Dank u wel. We storen u toch niet, Juffrouw Watson? Nee, ik ben net klaar met bakken. Oh, ik hoop dat u het niet erg vindt dat we al zo gauw na de dood van uw vader bij u aankomen. Nee, ik He? vind het niet erg, meneer Daly. Eenmaal komt de tijd voor ons allemaal. Ja. Kom. Ja. Gaat u toch zitten, alsjeblieft. Dank u wel. Ja. En uh, wat zou u graag willen weten? Uh, bent u van de politie? Nee, nee, nee, we zijn niet van de politie. Uh, Colonel Rose heeft ons gevraagd om langs onofficiële weg wat, uh, wat inlichtingen in te winnen. Oh, juist. Uh, nou, uh, ik weet er echt niet zoveel van af. Alleen maar wat ik er van de buren over heb gehoord. Uh, vader en ik kenden meneer Collinson natuurlijk. Hij was een erg aardige man. Juist, wel, ik denk niet dat u ons rechtstreeks kunt helpen, maar... ik vraag me af of u ons een paar inlichtingen over uw vader kunt geven. Over mijn vader? Ja. Waarom? Hij was alleen maar bevriend met meneer Collinson. Net als ik. Mevrouw Watson, u begrijpt het verband misschien niet goed. Ja, ik weet trouwens niet of er wel verband bestaat. Maar ik probeer erachter achter te komen of een paar op zichzelf staande feiten iets met elkaar te maken hebben. Wat voor feiten, meneer Daly? Nou, kijk, zou u ons kunnen zeggen of uw vader wel eens zalm stroopte? Heeft u een kopje thee? Oh, dat is erg vriendelijk, mevrouw Watson. Mm. Ja, praat u maar door, terwijl ik thee zet. U, u vroeg over de zalm? Ja. Zalmstroop. Mm. Hij deed in het voorjaar en het begin van de zomer niets anders. Hij kende elk plekje van de hemlock als een achtertuintje. Mm. Maar meneer Collinson niet, als u dat soms denkt. Die deed zoiets nooit. Dus uh, uw vader kende de rivier op zijn duimpje? Elk plekje. <tus> Juist. En uh, hoe ving hij zijn zalm? Met een net, met, uh, met zethengels, of wat meer? Waarom vraagt u dat? Wilt u zijn spullen soms hebben? <lacht> Ik ben bang dat we niet eens zouden weten hoe we ze moesten gebruiken. Eh, vertel u eens, voor Watson, gebruikt hebben is dynamiet. Eh? U weet wel uh, om onder water te laten ontploffen. Dynamiet? Ja. Nee. Tot zoiets heeft hij zich nooit verlaagd. Als mijn vader geen zalm kon vangen met zijn net, dan kwam hij zonder thuis.